10 uur. Marnik Sampers met het NOS-journaal. Voor het eerst in lange tijd hebben weer meer mensen de griepprik gehaald... blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Vorig jaar ging 51,3 van de mensen met een hoog risico een prik halen. Het jaar daarvoor was dat net geen 50 Staatssecretaris Blokhuis zegt blij te zijn met de stijging. Vorig jaar besloot hij om te onderzoeken of zorgmedewerkers verplicht kunnen worden... om zich te laten inenten. Een paar maanden later bleek dat het aantal mensen in de zorg dat de prik had gehaald... bijna was verdubbeld. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat maagzuurremmers terugroepen. De medicijnen zijn mogelijk vervuild met kankerverwekkende stoffen... zegt de inspectie na een bericht van RTL Nieuws. Volgende week wordt meer bekend over de terugroepactie... maar zeker is dat de maagzuurremmers met ranitidine sowieso worden teruggeroepen. Die zouden gebruikt worden door zo'n 150.000 Nederlanders... De inspectie zegt dat er geen acuut risico is. De bodem in Zuid-Limburg lijkt stabiel genoeg voor het plaatsen van de Einstein-telescoop. Daarmee is de komst van de grootste detector van zwaartekrachtgolven ter wereld naar Nederland een stap dichterbij gekomen. Europese wetenschappers hopen met het meetstation meer te weten te komen over het ontstaan van de aarde en het heelal. Behalve Limburg is ook Sardinië nog in de race voor de komst van de telescoop. en wordt nu subsidie aangevraagd voor vervolgonderzoek. In de Europa League heeft Feyenoord zijn tweede wedstrijd thuis gewonnen van Porto. Het werd 2-0 door doelpunten van Toornstra en Karsdorp. De eerste wedstrijd tegen Rangers in Schotland hadden de Rotterdammers verloren. AZ pakte in Den Haag zijn tweede punt. Tegen Manchester United werd het 0-0. De wedstrijd van PSV uit bij Rozenborg is nog bezig. Het weer op steeds meer plaatsen droog en opklaringen. In de loop van de nacht weer regen bij 8 graden...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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1533 hier op CFM Zonvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gasteer voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. Twee nieuwe werkjes en uh, ook een artieste die buitengewoon productief is. Is het niet voor dezelfde, dan is het wel voor anderen. En dan heb ik het over Sherry Fincher uh, uit Amerika. Samen met Will Clipman hebben zij de... Een bijzondere combinatie van fluit en percussie. Het album The Space Between Breaths gemaakt. Daarna komt uh, Gary Milford. Uh, beter bekend zijn, met zijn artiestennaam Streamline. En zijn nieuwe album is Touch the Clouds. Nog heel veel andere werkjes. We gaan uh, diep terug in de tijd. Uh, echt aan de beginperiode van Peaceful Radio. Toen het nog uh, Deb Zeppy heette. Ja, ja, heeft het ook allemaal nog gedaan. Um, en eens even kijken of we daar... Ja, Rob Spierenburg uit Spaarndam. Die wil ik nog wel even noemen. Let's call it a day. Nummer 13 op de lijst van dit eerste uur. En um, ik geloof dat Rob uh, inmiddels een uh, sportverslaggever is bij het Habersdagblad. Goed, Robby, je komt eraan. Veel huisplezier. Je kan het meelezen op peacefulradio.info.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 This is Pam Asbury, and you're listening to Peaceful Radio.